Je hoeft niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloha-radio.nl. Hallo? Hallo? Kunt u mij horen? Ik kan je horen, ja. Te ver, te zacht, te hard. He? Te, zee, te zacht, te hard. Hij mag ietsje harder. Oké. Okay. Ik heb er nog een paar mensen uitgenodigd voor... Uh, ...of ze mee willen doen met de podcast. Dus uh, nog een aantal mensen. Dus ik ben benieuwd of ze bellen. Of anders... Uh, ja, ik heb ze allemaal een berichtje gestuurd. Dus we zien wel hoe het afloopt. Ik, uh, even ik ga even kijken. Het liedje wat je op de achtergrond hoort is uh, Scott Holmes. Met het nummer Green Fields. Maar ik zie dat hij alweer bijna is afgelopen. Dus uh, ja. Dus... Uh, ja, dat was uh, dus. Uh, zoals ik juist al zei, uh, Scott Holmes met uh, Greenfields en zo allemaal rechte, vrije muziekluisteraars. Allemaal volgens onder de licentie van creativecommons.org. Dat kunt u allemaal ook terugvinden op de website. En dat is uh, aloha-radio.nl. En daar kun je dan uh, ja, vanzelf terugvinden. En uh, deze opname... Kunt u later terugluisteren. Het is geen uh, radiostream. We zitten ook niet in de ether, ook niet op de kabel, ook niet via de satelliet, maar puur alleen podcast. En uh, mogelijk gaan we in de toekomst weer livestreamen. Maar dat uh, zien we nog wel. Dus, uh, Oké, okay. het is uh, vandaag uh, zondag 2 oktober 2016. Het is nu drie minuten over acht in de avond. Het is dus week 40. Dus uh, ik ben, uh, nou ja, ik ben Dieter Jaap. En uh, hier is uh, Jacco. Hallo Jacco, ja. hoe gaat het met jou? Goedenavond. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Het is, oh, uh, uh, uh. het is bronstijd op de Veluwe. Dus dat, uh, dat betekent voor iedere hobbyfotograaf... Uh, S'avonds en ochtends in de kou staan in de hoop dat je die ene foto en misschien ook wel een filmpje kan maken. Ja. Uren wachten op hopen dat er iets komt. Ja, dat uh, maakt het ook zo spannend. Hè? Dus, uh, mm -hmm. Ik ga even iets meer naar voren zitten, want ik zit meer achter dan, dan voor de microfoon. Nou, nou zijn er wel uh, plekken, zeg maar, waar je. ...praktisch gegarandeerd uh, wild gaat zien. Omdat die zo aangelegd zijn. En er zijn kijkschuttingen gemaakt. En er wordt bijgevoerd en dergelijke. Uh, maar ja, daar sta je dan met uh, 30, 40 man allemaal... Uh, ...naar hetzelfde hert of zwijn te kijken. En, uh, ja, ik vind het niet zo leuk. En als uh, zo'n grote groep mensen bij elkaar komt... ...heb je altijd individuen die zich niet kunnen gedragen. Dus, uh, ja, dan, uh, dat, is, dat is dan een beetje vervelend, zeg maar. Uh, er zijn fotografen die wilden gaan opjagen om het voor de lens te krijgen of zo. En dat, dat klopt natuurlijk niet, hè. Dat, dat moet je niet doen. Uh, we gaan eens kijken of we uh, of Sunset, ik geloof dat ik Sunset al zie. Hallo, Sunset, goeie avond, met Jaap en Jacco. Dus met de hoofdtelefoon bezig. Even de boel bijstellen. Even de boel bijstellen. We zitten via de podcast uh, opname. Je uh, bent ik, ben ik te horen. Uh, je bent te horen. Ja. Uh, een, een beetje zacht. Ik zou de microfoon iets, uh, misschien iets, uh, of misschien het volume ietsje omhoog als het kan. Ja. Maar je bent wel te horen in ieder geval. Zullen dus even kijken naar de volume dinges, even kijken hoor. Ik, uh, ik hoor het prima. Ja. Dus ik, het prima. Uh, ik kan ook de volume een beetje hoger zetten. Kijk kijken, ook heb je hier natuurlijk de volume. Ik weet uh, niet als ik mijn camera aanzet of de verbinding dan krijg uh, uh, Ja, je ik de zou... Wil je de camera uitzetten? Uh, het hoeft niet, maar het mag. We kijken ja. graag naar jou, sim. <laughs> maar uh, het is misschien voor de verbinding. Misschien uh, voor, voor de... Hoe noemen ze we dat? Ik Ja. Oké. Okay, uh, video uitzetten. Nou. Doei. Doei. Doei. <laughs> Oké, okay, nou, nou we zijn... Kan ik mijn bril opzetten? Hé, hey, je klinkt... Het Lekker niet. Je klinkt, niet, je niet. je klinkt in ieder geval wel harder nu. Ja? Ja. ja. Ah. <laughs> maar... maar uh, is wel heel raar. Wij zijn zoals je weet met de podcast uh, bezig voor Aloha Radio. Nou, Jacco ja. uh, is vaak, uh, vaak hier. Uh, leuk dat je er ook bij bent, uh, Sun. Ja. Ik heb ook nog uh, dingen uitgenodigd. Hoe heet die? Uh, Marco, Marcus en Bob. Bob heb ik ook uitgenodigd. Ik, zie ik zag dat. het net op de valreep, hoor. oké. Dus halen uh... uh, okay. we zullen straks uh, die twee er ook bij, als ze er tenminste zin in hebben natuurlijk. Dus uh, ja, was het ook nog regenachtig bij jou? Uh, ja, een beetje regenachtig, ja. Ja, af en toe droog, dan weer regen, dan weer droog. En uh, ja, ik had uh, er wat muziekjes gedownload via uh, uh, free, hopelijk de pub, ja. Ik heb nou een alternatief voor Jamendo gevonden om muziek te downloaden. Oh. Want uh, Jamendo moet je tegenwoordig betalen in die Free, free Music Org of zoiets, dat is het gratis, free music, archive. Yeah. free music Archive inderdaad, daar is de muziek nog gewoon gratis. Uh -huh. En ook gewoon rechtenvrij, maar Jamendo, ik had me ingelogd, tenminste ingelogd, ik had hem aangezet, denk ik. Dan moet je er ook al voor betalen, terwijl het wel gewoon rechtenvrij uh, vrij is. Uh -huh. Ja, maar dus, ja, de rechtenvrij wil niet zeggen gratis. Ja, oké, okay. maar in ieder geval die van Free uh, Archive of Free Music Archive. Die is wel gratis. En er staan ook heel veel muziek op hoor, dus uh, keuze genoeg daar. Maar je moet... Weet je, weet ja. je dat uh, ja, Raoul Midon, uh, die heb, heb ik jaren geleden, had ik die op uh, Archive.org gevonden. Hè? Ja. En dat sprak me gewoon heel erg aan. En hij had ook wat filmpjes op YouTube staan. Ja. En Eigenlijk had ik hem eigenlijk al ontdekt uh, voordat hij beroemd was eigenlijk. Mm. Dus, uh, en ik ben uh, een tijdje geleden naar een optreden van hem geweest. Een concert in uh, Eindhoven. Oh, gaaf. Ja, echt super gaaf. Ja, het is een... Uh, hij kan het wel opzoeken, Raoumi Don. Ik heb ook gewoon toestemming van hem om muziek te draaien. Nou, oké. Okay. Ik heb hem ook echt gesproken. En, uh, en sowieso was het geloof ik ook al recht vrij hoor, want hij is niet zo echt commercieel ingesteld. Hij, hij verkoopt een cd'tje, zal ik maar zeggen, tijdens zijn concert, weet je, of na zijn concert. Ja. En uh, hij is dan een blinde man en hij speelt gitaar. En hij kan met zijn mond, kan hij een uh, trom trompet nadoen. Oké. Okay. Echt heel erg, ja, het, is heel, uh, hoe zeg, het werkt een beetje op je lachspieren wel. Hij kan het heel goed, maar je moet er ook wel erg om lachen. Ja, ja. Dus, uh, ja. Leuk. Ja, ja echt leuk. Ja, Raoul dus ik zou zeggen, Ra zoek hem een keertje op. Raoul we gaan hem onthouden. Ja, ja op, zich, op zich begrijp ik het wel hoor. Dat uh, zeg maar, uh, Jamendo vertegenwoordigt dan natuurlijk in heel veel bandjes en heel veel artiesten. En uh, op zich is het natuurlijk gewoon begrijpelijk dat als jij iets maakt en je steekt daar een hoop tijd en moeite in, dat het niet meer dan normaal is, da dan dat iemand daarvoor betaalt, uh, zeg maar. Nou, hè? weet je, ik moet je zeggen dat, uh, de, wij dat uh, die, free, uh, die free archive of de free music archive, die vraagt ook een donatie. Mm -hmm. Het is niet verplicht, maar ik snap best al die data, ze moeten natuurlijk ook uh, huren, hè? En dan heb je nog dat andere, dat archive.org. Die vraagt ook eh, wel eens een donatie. Nou komen ze meestal wel, wel geld toch wel binnen hoor. Maar ik heb ook eens een keer wat willen storten, maar ik heb geen creditcard, weet je. En oh ja. ik kan niet via Ideal betalen, anders had ik het al lang wel een paar tientjes gestort of zo. Nou, ik heb ook geen creditcard. Nee. Dus eh, als je een creditcard hebt, maar je hebt ook creditcards. Die zijn, eh, ja, dat kan je zien met een soort prepay. Ja. En ik weet niet of je dat ook kan betalen of dat het alleen maar van gewone creditcards geldt, anders neem ik wel zo'n zo prepaid creditcard, weet je? Nee, de meeste, de meeste grote creditcardboeren, die, hebben een, die hebben ook een, verkopen ook een, een, een prepaid creditcard. Ja, maar kan je er ook mee online betalen, vraag ik maar. Ja. Oké, okay, want, want okay, ik, ik voel me toch een beetje lullig, want ik maak ook gebruik van hun muziek. En het kost hun ook geld, natuurlijk, wel best wel elk jaar een, een kleine bijdrage doen voor één of twee tientjes. Ja, als, je, al die, uh, als iedereen die tientjes. dat doet, die er gebruik van ah. maakt, dan zijn ze. We zijn meestal binnen een paar maanden, hebben ze het al wel binnen hoor. Want het, het is een Amerikaanse weet je wat start. ik dan meestal doe, uh, ja. ja? Ik, uh, ik heb dan een, bijvoorbeeld een vriendin, en die heeft daar wel een creditcard. En dan betaal ik haar een paar tientjes. Ah, en dan okay. maakt, maakt zij het voor me over, snap je? Ah, oké. Okay. Ja, dat kan ook. Ja. Het is maar een ideetje hoor. Mm -hmm. Voor degene die het toch eng vindt om een creditcard aan te schaffen, die nou, heb je ook een, natuurlijk. een voordeel met een prepaid creditcard. Je betaalt wel iets extra's uh, als je wat stoort. Maar het is wel zo, je kan uit in het staan, want op is op gewoon. Ja, dus ja. Dat, is, uh, dat vind ik dus dat vind een voordeel. Ik voordeel. Ja, dat is wel een voordeel dan. Ja. ja, dat wist ik niet. En je kan nooit meer geld kwijtraken kwijt dan dat erop staat. Ja, precies. Ja. Met een oh, gewone creditcard kun, ja, kun je schulden maken. maken. Daar betaal je ook staan. zoveel rente voor. Hè? Ja. Want je betaalt wel, als je per, per betaling, moet je dan ook, uh, weet ik veel een euro betalen. Maar als het een heel groot bedrag is, betaal je ook gewoon een euro. Nou, en, ja. ja, maar het voordeel is, je kan niet in de problemen komen. Op is op. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik weer een voordeel daarmee. En ja en dan uh, ja, kan niet met een gewone rekening. Ja, het kan wel, maar dan moet je zoveel uh, dingen met uh, IBAN-nummers. Uh, <laughs> ik nou dat... Uh, ja, we doen, Nederlandse uh, koopsites. Zijn meestal wel bereikbaar voor iDew. Ja. ja, Paypal heb ik eens een keer gehad. Uh, maar uh, ik weet niet eens meer hoe het werkt. <laughs> dus dat gaat hem ook niet worden. Dus, je uh, ziet dat tegenwoordig artiesten en zo. Die, die gaan het dan anders doen, hè? Die... Uh, Um, uh, voordat of, of tijdens de opname van een nieuw album starten ze dan zo'n uh, zo GoFundMe campagne, zeg maar. Mm -hmm. Waarin mensen dan gewoon uh, naar die website van GoFundMe kunnen gaan, hun project daar aan kunnen klikken en, en dan geld kunnen storten. Uh, om het mogelijk te maken om zo'n album te maken. Weet je wel, studio, uh, ja, uh, instrumenten die de artiest zelf misschien ja, Een soort ontstaan. crowdfunding, zeg maar. Ja, crowdfunding. Co-funding ja, ja. go, go ja. heet die site. En die wordt echt voor alles gebruikt. Van, van mensen die een bedrijf hier opstarten, tot, tot, uh, tot uh, ja, bandjes, artiesten, tot toneelgezelschappen. Zeg maar, voor, dat je in ieder geval dat je het geld binnen hebt voordat je eraan begint. Oké, okay, ja op zich al een mooi, uh, mooi systeem. Ja, want ja. stel je voor je bent een uh, theatergezelschap en je wil uh, een uitvoering op de planken zetten. Nou, dan heb je materiaalkosten. Maar ja, een uh, zaaltje moet je huren. Maar vinden. Vinden. is dat nou een soort lening of is het gewoon dat ze het krijgen en dat ze dan als tegengift bijvoorbeeld nee. als ze als, als, als tegemoet komen een korting krijgen, als een cd kopen of zo, dat ze korting krijgen. Of als ze een concert bezoeken, dat ze een gratis concert kunnen bezoeken ofzo. Of, uh, dat dat het verschilt heel erg uh, per site. En, en, en bij de meeste sites kun je, kan, kan degene, uh, die dat uh, ja, de artiest of degene waar het geld heen moet, die kan dat dus zelf instellen. Je, het kan gewoon wezen dat je hè, in, in de vorm van, je koopt een aandeel in iemand en als die persoon winst gaat maken, ga jij winst maken. Het kan ook zijn dat je gewoon zegt van, uh, nou ik vind het gewoon een sympathiek project en hier heb je zoveel euro en uh, kijk maar wat je ermee doet. Uh, dus daar zie je dan dus nooit meer wat van terug. Het kan ook zo zijn inderdaad dat dan een, een artiest, een popartiest of een, een, een filmmaker of wat dan ook zegt van, nou moet je luisteren, met jouw hulp maak ik dat. En als het dan klaar is krijg jij een gratis exemplaar of een gratis toeraakkaartje. Ja, okay. ja, ja, ja. ja wij dat... Uh, <coughs> Ja, maar weet je wel, het is als, het is, als ze met de winst meedelen, dan heb je al gauw meestal weer commerciële belangen. Mm -hmm. Maar ik, als ik iets, iets steun wil, ik er ook uh, niks voor terug, weet je. Ik bedoel, dan, dan doe ik het puur uit liefdadigheid, zeg maar. Nou, dat, met, mm -hmm. met winstdeling, dat, dat zie je nou, dat vooral wordt, uh, yeah. bij mensen die een, een appje aan het maken zijn voor een smartphone, zeg maar. Die hebben een, een idee voor een appje op een smartphone. En, um, nou ja... De, het wil nog wel eens de neiging hebben om gierend uit de klauwen te lopen qua ontwikkelingskosten en dergelijke en zo. Mm -hmm. En dan is het wel vaak zo dat investeerders, invest maar dan ga je ook over grote bedragen, dat investeerders dan zeggen van, uh, nou ja, ja, ik investeer zoveel en dan krijg ik zoveel terug. Een goed voorbeeld van een bekende dat bijvoorbeeld is die, hoe uh, heet die jongen, uh, Aston Kutcher, ja. die geloof ik. En uh, filmacteur, en die steunt heel veel van dat soort uh, start-up bedrijven, zeg maar. En als het dan een jongen is die zegt van, ah, ik heb een geweldig idee voor een appje. Dan is het gewoon van, nou ja, hier heb je zoveel duizend dollar. En mm -hmm. als, je, als, als, je, als je winst, uh, of hier heb je, bijvoorbeeld hier heb je zoveel duizend dollar en ik krijg 2% in je bedrijf of zo. Weet zo, Zoiets. Ja. Ja, het is... Uh... <laughs> Ja, ik zit hier een beetje tussen die muziek te snuffelen. En sommige duren iets rond een minuut en andere duren dan weer drie minuten of zo. Mm -hmm. Dus dan zit ik even... Ik zoek je Raoumi Don op? Hm? Raoum, <laughs> Raoumi Don. <laughs> ja, ik heb allemaal muziekjes van... Hij uh, ja, ja, wordt echt... Uh, ja, hij, hij is, kijk, hij is eigenlijk niet zo beroemd hè, omdat hij dan blind is en dan niet de X-factor heeft, zeggen mm. ze. Maar als je je ogen dicht doet, ja, dan is ze toch echt een hele goede zanger, maar hij nou zingt het echt met zijn hart, weet je wel? Ja, ja, Dus ja, ik vind het wel heel erg mooi hoor. Ook zijn ja. teksten zijn ook mooi. Ja. Mm -hmm. Maar ja, hoezo de X-factor? Ik kan daar echt een mm -hmm. beetje... Ja, maar dat krijg je met de Idols-generatie, hè? Ja. ja als... Zo uh, doen. Je hebt echt geweldig. Bedoelde... En dan echt goed talent, weet je wel? Mhm. Mm maar ze hebben wel een beetje iets aan zijn styling gedaan, want hij stond eerst natuurlijk, ja, hij was zich niet echt bewust van zijn kleding en Oeh. hoe hij erbij stond ofzo, weet je wel. Mm -hmm. Ze hebben hem wel een beetje opgepimd. Ja, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, daar hoort er dan bij, hè? Ja, je had het ook toch al met, hoe heet die Engelse zangerus ook alweer, die, uh, die was ook, uh, ja, eerst zat iedereen zo te kijken van, nou, we moeten dat worden? En toen deze de mond open zeg nou iedereen stond vol van baas en een stemzot. Hoe heet ze ook? Uh, oh, yeah, uh, die ja. Susan Boyle. Yes. Juist. Ja, ja. Precies, Susan Boyle. Ja, maar dat geeft ja. me precies weer hoe stom het is. Uh, ik bedoel, ja. bij muziek gaat maken gaat het, om, gaat het om de kwaliteit van de muziek. Ja. Ja, en, ja nee, nee, je zit nou eenmaal in een generatie van X-Factor en Idols, waarbij het eigenlijk. Uh, Eerst om een plaatje gaat en dan met de computer zorgen we er wel voor dat het klinkt, hè? Ja, ik, nou, en, maar het moet je toch ook raken, of niet? Ja, zeker. Ja, het gaat tegenwoordig alleen maar over uiterlijk, hoor. Ja, ja, ja. ja dat vind ik wel jammer eigenlijk, weet je. Want, uh, ja, we het wel eens over discriminatie. Over uh, rassendiscriminatie. Maar joh, uh, hoe vaak worden er geen mensen gepest die uh, rood haar hebben, of die dik zijn, of te mager? Daar hoor je niemand over. Ja, ik bedoel, maar kijk maar eens bijvoorbeeld naar Adele, Geweldig. Ja. ja, ik vind maak, maak ook Fantastische muziek. Ik vind en het ook Dan heb je ja. toch gewoon van, van die dombo's. Die nou, ik, vind, kunnen ik, ik, van ik moet heel eerlijk zeggen, in. ik vind het er best leuk uitzien. Ja, ik ook. Ik ja. vind het er ook uh, oké okay uitzien. Hoor. Ja. Ik bedoel, ja ik ben ook een beetje volle geworden. Ik bedoel, ja, uh, ja, een vrouw hoort gewoon vrouw te zijn hoor. Ik weet niet, kijk ja. maar eens naar de schilderijen van vroeger. Ja. Uh, waren er waren het ook geen sprietjes hoor. Nee. Maar tegenwoordig is de anorexia look heel erg in. Hè? Nou, ja. ik, ik vind het niet eens mooi dat anorexia look, eerlijk gezegd. Ik, ik val meer op... Uh, Vol slank, zeg maar, weet je. of zo'n mollag, vol slank. Nou, ah, je, je hebt mij gezien. <laughs> ja, want dat gek, hè, Want toen ik ja, tegenkwam, de, toen met die ridderdag... Ja. Ik, ik, ik, ik, ik, zag, ik zag jou, ik denk, Is het nou sunset of niet? En toen zag ik je hondje. Ik, ja, het is wel sunset. <laughs> ja. En toen ben ik terug lopen En toen zag ik ineens Marcus en, en die andere twee mensen dan. Mm -hmm. En ik is het nou of niet? <laughs> ja. Maar uh, ja, maar uh, wij van tot, tot, tot, tot het verschil met, met uh, deze weekend. Vorige week was het best warm buiten. Ja. <laughs> Heel anders hè? Ja. Ja, het was. Uh, ik, uh, ik, ik was vanochtend om. Uh, ik denk om 7 uur. Uh, was ik, uh, in het bos ongeveer. Om even te kijken of de herten kwamen. Mm -hmm. En uh, ik heb de winterjas aangehad. Hè? Oh, ja, het was zo koud. Dat was echt behoorlijk fris. Ja, komt u nu op omdat je dan heel lang uh, op één plek zit, mm -hmm. en dan, uh, dan trekt de koude trek zo uit de grond op, hè. Mm -hmm. Dus uh, dan, dan, dan geeft vrij gauw koud te krijgen. Ik zag iemand anders, die, die had al een thermoskan koffie meegenomen, toen dacht ik van, dat had ik ook moeten doen. Ja, ja dat moet je uh... voor een keer maar doen dan, Jacco. Ja, maar het resultaat, het resultaat was ernaar. Dus, uh... Ja, heb je, heb je iets gezien? Ja, ik heb uh, uh, filmpjes uh, gemaakt van, uh, van herten. En ook van een, een grote hert dat midden op mijn weide stond te burlen. Uh -huh. En ik heb foto's en dergelijke. Heel veel heb ik er al uh, een tijd geleden ook. Uh, want ik zit al sinds de brotstijd iedere avond en iedere ochtend een beetje in die kant op. Dus ik heb al heel veel gedeeld. Um, ja dat is nu niet meer te zien omdat mijn Facebook pagina leeg is maar zo uh, <tie> als ik weer terug ben uh, op Facebook dan, uh, dan zet ik die dingen er weer op en dan uh, okay. kan ik er even kijken. gaaf zullen we eens kijken of we Bob daarbij kunnen halen ja, ik weet oh, niet hoor. of die online is maar dat gaat het proberen ja. even kijken of we uitnodigen voor groepsgesprek even kijken Zet het aan. Maar ja, dat heb je het nog niet gezegd, hè. We hadden het over vollere vrouwen, maar jij had mij gezien na toen. <laughs> ja, ik denk, ik, ik, ik, ik, zag al. ik denk, is dat nou sunset of niet, weet je wel. Want ik heb jou natuurlijk de laatste keer dat ja. ik heb gezien, dat was je wel slanker. En ja. je hebt natuurlijk ook ander kleur haar. En toen ja. zag ik jouw hondje en ik ik herkende die hond van jou natuurlijk. En, dacht, ja, en toen zag ik Marcus en dingen aankomen. Ja, ja, het komt wel door omstandigheden moet ik zeggen hoor, dat ik uh, wat voller ben geworden en dat is niet zomaar. Maar uh, ja daar kan ik op dit moment even niks aan doen. Nee, maar, maar, uh, ja, het het, het misstaart je niet het, hoor, zeg ik, ik eerlijk. Het is echt super erg ofzo. Het, het misstaart je niet hoor, het misstaart je niet hoor. Nou ja, en als je dus, uh, altijd. Uh, ja, kijk, ik mm. ben natuurlijk altijd heel dun geweest. Mm. Dan is het wel even wennen, natuurlijk. Mm. Maar, uh, ja. Het is, uh, ja. Het is of tijdelijk of het blijft, dat weet ik, ik nog niet zeker. Maar, uh, het is wel vanwege omstandigheden. Mm -hmm. Maar ik geloof dat uh, Bob. Uh, uh, hij neemt niet op, dus ik denk. Of hij is er oh. niet, of hij bij mij uitstaan, Kan ik eens kijken of Marco, Marcus. Kijk hoor. de Koffietijd. Maar het was wel leuk dat Marcus er was, hè? Ja, het was wel lachen, ja. ja. <laughs> Ik heb hem ook een berichtje gestuurd, dus kijken of hij opneemt. Of hij is misschien met de koffie bezig, dat kan natuurlijk ja, dat kan ook. Maar <laughs> oh ja, misschien zelf een filmpje maken, bedoel je? Ja. <laughs> nou, hij heeft aardig wat volgers, volgens mij tegenwoordig. Oh, hallo, goeiedag. Het is goeie. ja, de Koffietijd. Hey, goeden tak. Goeden dag, mijn her. Hoe maakt u het al Ja, goed hoor. <clears throat> ja, wat een herfst weer, hè? Nou, hè. Ja, lekker, hè? Ja, op zich wel, maar je, je merkt wel die enorme overgang ineens, hè? Van de zomer naar... Uh, dat het een stuk ja, koeler maar is. Maar de komende week wordt het weer lekker, hè? Ja? Ja. Het is 18 graden, geloof ik. En uh, is het al duidelijk wanneer je, je verjaardag gaat vieren, Sun? Nou, ik had vandaag dan uh, voor de gewone mensen gedaan. Oké. Tussen aanhaarstekens, ja, wat is gewoon hè? Wat is uh, normaal? Ja. En uh, ja, waarschijnlijk dan uh, komende zaterdag staat in de planning, maar ik heb in principe nog niet echt uh, zekerheid qua muzikant of zo. Dus, uh, Kijk, als ze, als ze dus uh, op het laatste moment optreden hebben, dan gaat dat voor. Ja, ja. Dus, ja, ik denk dat ik in de loop van de week meer weet. Misschien dat het dan naar volgend weekend weer wordt verzet. Oké. Okay. Dus, ja, dus eventjes uh, blijft even spannend. Dus uh, waarschijnlijk zal dat dan... Um, uh, waarschijnlijk ja. zal dat dan niet, niet, niet... Is dat dan 8 oktober? of van Ja, dan... misschien. misschien. Ja. En anders die week... Erop weer de, de, de nieuwe ja, dat ze gaan proberen, zal ik maar zeggen. Oh ja. Ja, dat, uh, ja, ik geloof dat Onno zei in ieder geval dat 8 oktober was voor hem een tekortdag, geloof ik. Ja, ja. ja zien, dus we zien het. wel uh. We horen het wel. Ja. ja. Kijk, het gaat ook om wanneer de muzikanten kunnen en ook wanneer Lis uh, kan, want die zit eigenlijk met hetzelfde. Yeah. Ja. Zou het zou graag... wel leuk zijn als ze allemaal kunnen komen. En je viert toch gewoon bij jezelf thuis? ja gewoon thuis Je ah, okay. dus, uh, jij bent natuurlijk ook uitgenodigd. Ah, ja. dank je wel. jacco ook hoor als die uh, als die in de buurt is. we hebben hier ook herten hoor jacco. oké. heb Nee ja maar dan in vught heb je herten. Oh. maar ook in de uh, is een tijdje ook in de we hebben hier een vlak bij de stad en daar lopen ook een paar herten. <huch> Polder Lutski, noem <laughs> ik deze ding. Heeft die polder nog een naam? Uh, ja, de... Het Bosse Broek. Het Bosse Broek, oh, ga ik hem eens opzoeken. Ja. Ja, de Het is best wel uniek, want het zit hier tegen de stad, tegen het centrum aan de polder, dus... Je loopt hier gewoon het centrum uit, zo recht de polder in. Ze hebben wel uh, in de duinen, zeg maar uh, tussen Den Haag en Wassenaar, geen uh, herten, maar wel uh, van die uh, Schotse Hooglanders. Oh, wow. En dan heb je een klein stukje, als je zeg maar richting Katwijk fietst. Dan heb je een mm. stukje, daar uh, dan, uh, dan zitten de roosters in de grond en dan kan je dan wel gewoon komen. En uh, ja, je mag die dieren niet benaderen. Nee, dus dus uh, er toch, als ik er dan doorheen fiets, dan knijp ik hem wel eens hoor. Dan denk ik, stel daarvoor, oh. weet je wel. Dan kom je er op je fietsje en dan word je op de horns genomen. Het zal wel niet zo gauw gebeuren. Dat maar. Is niet zo snel hoor. <laughs> maar, maar dan knijp ik Misschien hem. Misschien als ze kinderen hebben, dan moet je wel een beetje ja, schaarder okay. fietsen. Want toen ik met Jacco in, in de Veluwe was, uh, was dat twee jaar geleden of zo? Ja. En uh, toen, toen had hij het over die zwijnen. En dat ze nog wel eens mensen aanvallen. Ja, toen kneep ik hem ook wel even in dat stukje bos waar ze rondlopen. Hij zegt, kijk, kijk, daar, daar zie je er een paar. En ja. denk, oh. Ja, ik, had, ik, ik heb toen in Heemstede, dus vlakbij Haarlem, ja. had, je ook, had, je ook, had je ook een soort van klein, klein, heel klein bosje. En uh, daar, uh, daar liepen ook, of misschien lopen die daar nog steeds af en toe, ook van die Schotse hooglanders. En ook gewoon uh, tussen de mensen door, maar ik had zoiets van ja, ik vind het eigenlijk niet erg prettig om daarvoor. Ik, ik, ik stel je voor dat die ineens aanvalt, weet je wel. Uh -huh. Nou, het zijn vrij passieve. We hebben hier heel veel. Op, uh, in het delen route hier zo. Dat is dus ligt ongeveer tussen Adem en Delen zo, die kant daar ook. Oh, ja. uh, daar lopen er heel veel. Uh, ja, 9 uh, van de 10 keer als je er gewoon met een boog omheen loopt, is er niks aan de hand. Maar je moet zeg bijvoorbeeld, ze hebben maar, was de neiging om midden op het fietspad te gaan staan. Ja. ja. En uh, dan moet je gewoon niet denken: van, nou, ik fiets er wel even langs heen. Ik heb bij het omdraaien en terugfietsen. Want uh, dan ja, kon, ja. Kon, kon het wel eens verzuinigd worden. Ja. <lacht> ja. Ik ben, eigenlijk nooit, ik ben eigenlijk nooit bang voor geweest. Bij het Nieuwe Meer in Amsterdam hebben we ze ook. En uh, ja, ik, ik wist dat eigenlijk niet als ze... Ik ging gewoon kijken, eigenlijk. Hmm. Dus, maar ze hebben ja. mij nooit iets gedaan, hoor. Nou, uh... Nee, maar wie, wie zou je... Ja, maar jij bent ook een schat kijk... van vrouw, natuurlijk. Uh... Oh, dank je. <laughs> nee, maar kijk, als, als ze er onbekend stonden dat ze mensen aanvielen, dan, dan zouden ze daar niet staan. Nee, en, en meestal Zo. staat er ook wel een bordje bij, hè, van uh, hoe je je moet gedragen... Ja, en... ja niet voeren, ja. of... Uh... Een ja. beetje afstand bewaren lijkt me sowieso uh, ja, strak plan. Ja. <laughs> je merkt wel dat ze bijvoorbeeld kleintjes hebben, dat ze dan wel ja, waak zijn, weet nou, wel. Zijn je wel, dan zijn ze al toch. Hadden jullie nog die uh, video gezien van Onno en uh, Guus de peniskoker? Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Hilarisch, hè? <laughs> uh. Ja, ik voel het wel lachen, ja. Ja, ik had, al, ik had een aantal foto's, die had ik nog, had ik nog op mijn Facebook gezet, want die, waar ik dan zelf ook met Jaap op sta, en met Bob, en met jou ook nog, zon geloof ik. Ik mm -hmm. vond het toch leuk om ze nog eventjes uh, op mijn eigen profiel te zetten. Toen, uh... Ja, en, en die van Guus, die was een snapshot eigenlijk uit het video. Want ik had niet echt een foto met Guus samen, maar ik had hem uit de video uh, geknipt. Oké. Okay. Ja, was wel, ik, ik, ja, ineens dacht, besefte ik gisteren van, het is alweer een week geleden, wat gaat die tijd toch snel, hè? Ja. Ik had het er met Onno over, ik zeg, het is een week geleden, zaten we daar, weet je. Ja, ah, ik zeg, ja, ja ik kan me ja. bijna niet voorstellen, ook het weer was toen ook heel anders dan nu, nog gisteren, mm -hmm. ja. Ja, het weer was beter vorige week, ja, dus. We ja, hadden echt uh, nog uh, massal die dag, inderdaad. Ja. Dan, daarna werd het minder, ja. Best wel geluk, ja. ja. Gaan we kijken of, of Onno er is? <laughs> oh, ik denk dat ik net bij kan zien. <laughs> Onno. Kom op, Onno. Nee, hij is er denk hij, ik, toe, ik toe, niet. Toe, Hij sprak me net wel aan, hij zegt: Waar ben je? Ik zeg: Ik ben hier. <laughs> <laughs> ik ben hier. <laughs> ja. Hij kan geen verbinding maken. Jammer. Oh. Misschien komt het nou. Ja, misschien komt het nou. Ja, ik heb hem ook een berichtje gestuurd. Dus, uh, zelfs Guus heb ik uitgenodigd. Grappig, die, dat video'tje van jou, ja, Die baard of zo. Ja, ja. Dat, uh, dat zat op mijn telefoon. Ik had een collega die had op zijn appje. En dan kan je allemaal je gezicht veranderen. Ja. En er zat ook uh, een baard bij. En, uh, en als je dan een beetje ja, met je hand in je gezicht zit. Dan zit je ineens met je hand onder die baard. Dus had ik een lollig ja. filmpje over gemaakt. <laughs> ja, er waren ook een paar uh, jongens op, uh, op Skype ik had gezegd, jullie moeten even abonneren op, uh, op, op hem. Nou, dus die hebben op jou geabonneerd. Oké, okay, hartstikke leuk. Ja. ja. Ja, van YouTube bedoel je die... Uh... Ja, ja, klopt, ja. Ja, ja. ja leuk man. <laughs> ja, ik zeg Jaap eens weer terug, hè, want sommigen die weten nog dat wij ook toen die drie jaar geleden ook in het begin van mijn YouTube uh, gebeuren ja. samen nog video's maakten ook. Toen reageerden we op elkaar, weet je nog. Van... Ja. ja. Hoeveel pannenkoeken en wat voor smaken zal je die allemaal hebben, weet je ah, wel? ja, ja. Ja. Ja, dat is leuk man. Ja. Ik vond die ene wel een beetje creepy hoor, van wel trusten liever. Ja, ja. Ik vond die wel een beetje creepy hoor. Omdat is zo'n grove kop heb, weet je, dat vond ik het ja. wel grappig, dat tegengestelde, weet je. Ze zie je zijn man een hele grove kop en die zeg. Uh, uh, lieve lieve weet je zich <rijgulation> sigaretje tussen de vingers zo. <rijgulation> ja, ja. Dat vond ik wel grappig. Dat, dat je er nog eentje of zo van. Uh, die, daarna nog één, toch? Vannacht, afgelopen nacht. Even denken, uh, welke was het ook alweer? Weet je een apart gezicht. Ik weet niet, ik kon niet helemaal plaatsen wat het, uh, wat het was, maar. Um, ja, ik heb een paar gemaakt. Uh, even denken hoor. even 1, 2, 3 niet opkomen. Oh, nou ja. Nee. Maar dat zijn wel leuk, hè? Dat soort, uh, bij minicam had je toch ook van dat soort uh, effecten? Ja, want uh, weet je, minicam werkt bij mij uh, niet meer zo lekker. Ah. Want, want dan kon je nog wel eens uh, uh, ja, met geluid en beeld een beetje mixen, weet je hoor. Oh? Je kon filmpjes laten zien of foto's. En, uh, en uh, omdat ik natuurlijk Windows 7 heb ik erop gezet, een hele nieuwe. En dat was net, uh, ja, ik had hem net gekocht, legaal, hè? legale versie. Ja. En uh, toen had Windows besloten om geen updates meer te doen. Want uh, als jij een uh, nieuwe computer koopt, zit er geen Windows 7 meer op. Maar Windows uh, 8 met 10 eroverheen. 10, ja. Dus, dus hij doet het wel, alleen ik kan geen updates. Dus ik heb een hele goede virusprogramma erop gezet. ...van Norton. En, uh, en die bevaardigde wel heel goed. Dus uh, ja, en filmpjes maken of uh, monteren... ...dat kan ik alleen met die oude laptop. Want uh, ik kan ook die, uh, die Movie Maker niet downloaden. Wat en, had je daarvoor dan? Voor Windows 7? Nou, ik had uh, vroeger zat er XP op. Daar heb ik hem twee jaar lang niet gebruikt. En toen had ik die laptop uh, van, uh, van Jacco. En daar kon ik wel filmpjes op monteren. Er daar zat dan een Vista versie op. Oh ja, ja. En dat werkte perfect. Uh, ik, heb, ik, ik, gebruik, ik kan hem nog wel gebruiken hoor. En, uh, maar het is, uh, het is niet uh, ingewikkeld of zo. Het is heel makkelijk. Maar uh, ja, helaas, uh, met Windows 10 zit het er ook niet op. Dat is oh, dat heel raar. Warm, ja. Ik vind het heel raar. Wat, wat, wat, je bedoelt movie maker ook bedoel je? Ja, want dan kan je dan filmpjes monteren en alles. En, maar die kun je wel downloaden, hè, want ik heb wel een ja. movie maker. Namelijk, in nou, ik, ik weet niet, uh, als jij hem naar me toe kan sturen het, het bestandje via uh, Skype of zo dus oh, kijken ja. of hij het bij mij doet. Ja, ik zal je wel een link sturen van de website waar je hem kunt... Uh, ja, maar dan lukt het juist niet. Ik moet het programmaatje zelf hebben. Want het downloaden, dat, doet die, uh, dat upgraden doet hij niet meer via Windows 7 helaas. Oeh. Want als ik hem nou uh, net een week daarvoor was geweest, dan had dat wel gekund. Want dan blijft hij wel downloaden. Ja, dan moet je, dan moet je het bestandje hebben. Uh, de install, de dus uh, bestand ik de, van Windows Live. Daar uh, uh, uh, uh, uh, zitten uh, allerlei dingen bij. Zoals, dus, uh, ja, essentials bedoel uh, jij. Essentials. Ja, er ja. dus zat ook een bij. Maar dus als je dan... gewoon, ik hoef alleen maar die, die movies, uh, movie ja, maker dan te dan hebben. Ook, het enige wat je dan aanvinkt is, is de movie maker en dus rest ja. vink je uit. Maar het uh, uh, bestand zelf uh, zou misschien wel lukken, maar het downloaden zelf vanaf de Microsoft, dat, dat lukt niet meer. Je kan hem ook ver. via CNet downloaden. Kan, oh via CNet. Is dat, uh, is dat de movie maker van Microsoft dan bedoel ja. je? dat zou ik ook kunnen proberen. Maar ja, vaak is die ook gelinkt via ja, Microsoft. Want dat heb ik ook gemerkt. Dan hoor je verwezen. En dan lukt het ook niet, weet je. Ik zal wel even kijken of ik een nog zo'n set-up bestandje want heb. Want het ja. zou mooi wezen als ik het bestandje zelf, uh, uh, zeg maar, opgestuurd kan krijgen. Want dan kan ik hem wel openen in mijn uh, computer. Ja. Oh, Marcus, ik dacht dat jij. Uh, ik denk, Marcus, die zal wel, uh, zal wel Lightroom gebruiken. Lightroom? Ja? Uh, Profes Professionele video. Uh. Uh, oh, voor editor bedoel je? Ja? Yeah. Nee, ik gebruik Sony Vegas. Oh, oké. Okay. Kan ook. Ja, ja. ja, ik heb nu net Vegas, Vegas uh, Pro 14. Dat is niet meer van Sony, maar van Magic's tegenwoordig. Uh -huh. Oh, ja. dat ja. Nou, ik heb ook al een S programma gehad van Magic's Om video's uh, ook uitgekocht. Dat was ook al 70 euro. Een aantal jaren geleden. Dat was best duur. En ik kon er niet mee over weg. Dat was zo moeilijk. Um, ja, Sony Vegas Pro Laat ik het zo zeggen, het programma Vegas Pro, dat, in, in eerste instantie is het, uh, was het heel veel ontdekken hoe alles werkt. Ja. Maar uiteindelijk uh, leer mm. je een hoop jezelf aan. En, en mm. er zijn zoveel tutorials ook te vinden op YouTube en zo. Dus, Want uh, ja, op, ik vind die Movie Maker, dat, uh, dat vond ik toch eenvoudig al do snel door hoor. Dat, eh, ik denk, ja, waarom zou. Want als die website die ik nou heb van de Aloha Radio, die, eh, ik heb had, ik had meerdere geprobeerd, die kon ik gelukkig nog opzeggen binnen een aantal weken. Die waren gewoon te moeilijk. En dan moet ik gewoon online, dus niet vanaf mijn computer, maar online kan ik die website dan bouwen. Maar deze die ik nu heb is heel makkelijk. En eh, ja, het is zo simpel. En het werkt perfect. Ja, had, vroeger had ik van OneCom had ik een website, dus streaminghome.com was dat. En uh, die was ook heel makkelijk, maar die is nu ook zo veranderd en hij is ook een stuk duurder. Dus, uh, miauw, ik hoor een poes miauwen. Dus, uh, oh, dat is uh, Sunset, is dat, dat poesje. Ja, Mjouw, hoor ik in op de achtergrond. Ja. Nou, gek, we hebben eens een poes van de buren. En die lijkt veel op onze poes. En, uh, en die kwam ineens de slaapkamer in via de, via de, de, de, de tuindeur. En, uh, en ik, ik ga achterom uh, via het huis zelf. En ik oh nee, het is onze eigen poes. Want ik zat al bij het eerst uh, op het dak. Dat was dan wel van de buren. Maar toevallig was onze had ook... Uh, of nou, het is een kat van ons, maar ook zwart-wit, weet je. En ze lijken onwijs op elkaar. Oh, oké. En ik denk, die loopt zo met de kamer. Dus ik ga even kijken. En ik denk, oh nee, het is toch onze eigen. Maar die andere, die zat er dus helemaal vol met spinnracht en zo. Die was geweest, weet ik wel wat die aan het doen is. Die komt bij iedereen in de tuin, geloof ik. Dan denk ik hey, denk, deze is schoon. En ik denk, oh nee, het is onze eigen kat. ja. Yeah. Ja, dat hebben wij, heb ik ook wel eens gehad. Daar zie ik buiten een kat lopen die erg op die grond lijkt. En dan denk ik, ja, van... Nee, die, die zat, zat er net op, toch op, op mijn, die die, die mijn schouder. Hoe ken dat nou? En dan nou zie ik hem buiten. Yes. <laughs> ja. Oh, ben je erg. Oh, die kat, jongen. Hij is alweer zijn bandje kwijt. O, oh, jee. Hij zat er aan de voorkant in plaats van de achterkant. Hmm. En uh, ja, daar heeft hij blijkbaar een weg gevonden dat hij naar de voorkant kan komen. Nu is die. Uh, ik had net nieuwe bandjes voor alle katten, maar het zijn al twee, zijn al een bandje kwijt. Nou yeah. oh, ja, ah. beter dan dat hij eraan blijft hangen, toch? Ja, dat is ook zo. Dus waarschijnlijk ergens uh, inderdaad achter blijven hangen, ja. Even kijken of Guus ook mij wil doen. Nee, ah, Gezellig. Oh, dat zal wel grappig zijn, Ik ja. kon, kon ja. geen verbinding maken. Of hij is er niet te ken ook natuurlijk. kon geen mm. verbinding maken, ik sta er. Jammer. <laughs> oh, echt waar, die kat, jongen. Oh, jeepster heb ik ook nog. Ik heb jeepster ook uitgenodigd. Even kijken of oh, ik excellent. die erbij kan trekken. Uh, even kijken, hoor. Um, toevoegen, nee. Hé, hey. Even kijken, Jipstar. Toevoegen aan favorieten. Nee, ik moet hebben toevoegen aan, aan gesprek. Ja, dat ben je in het zo? En ik heb hier al een fijnstartje. Als ik met mijn rechtermuisknop. Ja? Dus boven bellen, bericht sturen, sms, contact. volgens mijn scherm delen, profiel tonen, herbenoemen, toevoegen aan favorieten. Deze persoon blokkeren, contactverzoek opnieuw versturen, maar is dat geen groepaar? Wat raar. Als je het, het, het venster hebt waar de drie profielfoto's nou in staan, heb je bovenin naast Skype staat conversation, waarschijnlijk in het Nederlands gesprek. Even kijken hoor, dan moet ik even zoeken dan. Je kan ook uh, inhouden shift plus ctrl plus a. Oeh, dat is allemaal Chinese voor me. Even kijken, gaat nog. even... <lacht> <lacht> even denken hoor. Wat gek joh, ik zie van alles staan als ik... Uh... Ik zeg altijd, doe maar even jippe janneke tellen. Uh... jippe ja. <lacht> ja. <lacht> Wat gek, en bij jullie stond er wel contact uh, toevoegen aan groepsgesprek, je weet je wel. Ik heb mensen die ik toe kan voegen. Oh. Kan dat? Nee toch? Kijk, ik zie mijn... Oh, uh, Jacco laat het zien hoe dat moet. Via het scherm. Even kijken hoor. Um... Con... Even kijken hoor. Contact. Contacten. Ja, en dan? Contactpersoon toevoegen. Skype gebruikerslijst doorzoeken. Oh, wacht eens even. En dan klik ik op Jipstar. Even kijken hoor. Yay! Uh, ja, mensen, kom maar aan. Ik ga het nog een keer doen. Contacten. Odd people. Contactpersoon toevoegen, Skype-gebruikerslijst doorzoeken. Dat moet hij dat wel doen dan natuurlijk. Even kijken hoor. Hé, hey, wat vreemd. Odd people, wacht even. Hoor. Contactpersoon toevoegen, uh, Skype gebruikerslijst doorzoeken. Maar ja, die klik ik aan en ik zie helemaal. Oh, wacht eens even. Als ik naar Jeepster in typ, ja, je Jeepster, Skype doorzoeken. Ah ja, heb ik daar. Oh jee, ik hoop niet dat ik de rest wegklik. Daar ben ik een beetje bang voor. Wilt u graag toevoegen op Skype als contactpersoon? toevoegen, maar die heb ik al als contactpersoon toch? Waarschijnlijk niet. Jawel, want ze zit bij mij in de lijst. Of ze heeft mij nog niet geaccepteerd, dat kan ja, natuurlijk Ja, dat ook. zal het zijn. Oeh, ja. vandaar. Ja, want anders dan zie je dat die meldingen ook niet meer staan als er een contact is. Oké, okay, ja, nee, nou snap ik het, ja, maar ik durf het niet, want als ik het klik, dan ben ik jullie in en weer kwijt. Maar volgens mij kun je ook maar, maar geen. Wij, tijdens... wij, wij, wij rennen niet weg, hoor. Nee, okay. maar je kan geen mensen toevoegen aan een gesprek als je ze niet als vriend hebt, volgens mij, oké? Oké, okay, uh... dan moet ze het eerst nog accepteren, denk ik. Want ze zit wel in het lijstje, zie ik. Oké. Okay. Okay. Oh. Aan de linkerkant. Ja, oh ja. Wat raar. Even kijken, hoor. Um... Oh, God, hmm. En Bob? Bob, misschien Bob van de Berg? Ja, die heb ik net geprobeerd, maar die uh... die neemt ook niet op. Dus, uh, ja, ik ga wel een bericht sturen, zie ik. Een bericht, wat heb ik daarvoor ook gedaan, vanmiddag. Om acht uur ga ik podcasten via Skype. Heb je zin om mee te doen? Groetjes, Jaap. Ja, en, en Noetski, is dat misschien een idee? Noetski heb ik niet. Misschien kan je beter via Messenger of zo een uh, berichtje sturen naar een Gypsy Star. Ja, ik heb de Messenger. Ik leest het niet zo, niet zo vaak op Skype. Oké. Okay. Even denken hoor, de messenger van, uh, van dingen doe je, van uh, Facebook. Ja. Oké, okay, ja, dat kan ik ook doen natuurlijk. Het zou mij benieuwen hoe uh, die tegenhanger van Google uh, nou, uh, hoe dat gaat, zeg maar. Of die inderdaad uh, van, uh, van Facebook, Messenger en WhatsApp en zo, uh, ja, of, of die van Google nou dan heel populair. Dat uh, Google You, wat nou uitgerold wordt. Ik ga jullie wat voorlezen en ik heb... Uh, Oh jongens. Hey. Een beetje heftig iets is het. De Nederland, dat is wat ik geschreven heb op Facebook vanmiddag, vier uur geleden. Oh, oh. Okay. Het is een beetje, voor nationalisten is het geen leuk bericht. De Nederlandse constructeur bestaat niet. En waarom niet? Toen de Spanjaarden na de Tachtigjarige Oorlog werden verdreven... ...pikte Willem van Oranje het gebied in dat toen nog geen Nederland heette... ...want Nederland bestond helemaal niet. Holland, later opgedeeld in twee provincies, Noord- en Zuid-Holland, bestond wel. Holland was geen land, maar een graafschap. De molens zijn niet typisch Nederlands. Andere landen hadden al molens. Kaas is ook geen Nederlandse uitvinding. En de tulpen komen niet uit Nederland, maar uit Turkije. Net als de aardappel, die komt uit Zuid-Amerika. Sinterklaas is ook niet Nederland. In heel West- en Noord-Europa Noord vierde men Sinterklaas. Elk land op een eigen manier. En sorte Piet bestond nog niet. Die is pas 200 jaar geleden ontstaan. Het vergrootglas is niet door Antonie van Leeuwenhoek uitgevonden, maar door de Arabieren, evenmin als het buskruid. Die is duizend jaar geleden in China uitgevonden. Zelfs de oorspronkelijke... Aanhalingstekens, eh, Nederlanders zijn geen echte Nederlanders. Veel hebben een roots in, in de Franse Huguenoten, Portugese Joden, Duitsers, Belgen. Nou ja, België bestond toen ook nog niet, maar goed, in ieder geval eh, het gebied wel natuurlijk. De Nederlandse kustbewoners, stammen van de Vikingen, Engelsen, Schotten, Spanjaarden, Ieren enzovoorts. Af. Het Nederlandse ras bestaat dus niet. Later kwamen de Surinamers, Turken, Italianen en Marokkanen erbij. We hebben alles van andere culturen afgekeken. En puur Nederlands zijn wij niet. En zijn we ook nooit geweest. Teleurgesteld, nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Eén ding hebben we wel gemeen. Wij zijn een volk van klagers. Ja, dat is de zeiken man. En dan heb ik eronder gezet na de rand. Want een heleboel mensen hebben het in ieder geval. Uh, 1, 2, 3, 4 mensen hebben het gelijk. Uh -huh. uh, eentje die is heel verontwaardig, die, die, die, die heeft er een verbaas, verbluft uh, dingetje bij gezet. Dat heb ik eronder gezet, herstel. Het schaafste is wel een Nederlandse uitvinding. Het pientere pookje van Dof. En het haringkaken. Als jullie meer weten, reageer. Danny Lobo. En, en, en, en hoe zit dat met de stroopwafels? Oh ja, de stroopwafels. Oh ja, dat is waar ook. En, de nee, de... bossenbollen dan? De Weeg te zoenen. Oh nee, dat mag niet hè? En, oh ja. en daar schrijft Danny Lobo, die staat ook op bij Facebook, ik weet je niet of jullie. <laughs> Nederlanders stammen af van de Belgen. België en Nederland vormden toch één land samen tot 400 jaar geleden of zo. Ja, dat klopt ook wel, ja. Ja, deze hele redenatie kun je natuurlijk op alle Europese landen toepassen. Ja, want, want kijk, uh, ja. weet je wat dat is? We komen allemaal ergens vandaan, weet je? Het is ergens ooit begonnen. Nou, waarschijnlijk is het, Afri is het Afrika geweest. Nou, uh, ja. Dat het betekent dat onze voorouders zwart waren, toch? Als we, als we Anton Teuben moeten geloven, Jaap, ja, uitzenden op de radio, dan komen we origineel origine van een andere planeet. Uh, wie weet? Ja, ik hoorde iets over sterrenstof of zo. Sterrenstof. Uh, het schijnt dat we ooit op deze aarde zijn gekomen en dat we hiervoor op een andere planeet hebben gezeten. Wie weet? Ja, ik voel hem me al niet thuis hier. <laughs> dat was heel lang geleden. Hè? Ik heb altijd een alien gevoel. <laughs> nou, volgens mij zei Dreadred of CPE die zei dat we eigenlijk allemaal buitenaard zijn, dus feitelijk. Ja, ja maar. we wij maar wij... zoeken naar buitenuards leven, maar, maar dan zijn we gewoon zelf. Maar ja. de aarde, de aarde is toch ook een ruimteplaneet. Of een, een noemen ze dat? Een ruimteschip eigenlijk. Want iedereen zweeft door de aarde heen. Dus we zijn ruimtewezens in principe. ik ja, ken ook mensen die zweven, ja, dat heet mooi goed. <lacht> ja, we hebben meestal wat gerookt of geslikt. <lacht> <lacht> ja. Hoeveel je dat filmpje met die heksen? Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Ik had een filmpje met allemaal dansende heksen. Je hey. Vandaag heb ik niet gezien hoor. Ah, dat was van, even kijken. Oh, die had ik naar uh, Dingen gestuurd. Hoe heet ze nou? Naar, uh, naar Sobian. Oh -oh. Nee, of en enzo. Ja, of CEO ja. CEO Kijk nou maar uit. Ja, ze ver verandert je zo in een pad, hoor. Pas maar op. <laughs> maar ja, uh, die was er heel blij mee. Ik ken hem ook wel op mijn eigen Facebook dingen plakken. Ik zag hem, ik weet niet hoe ik eraan kwam. Ik, ik zag hem, ik dacht ineens aan. Ansobion. Ik denk, hé, hey, dat zal ze vast wel leuk vinden. Sio en, en Els uh, zijn ook... Ja, uh, in de positieve zin dan, hè, heksen. Ja. ja, maar ze waren helemaal niet slecht. Nee. Ze waren gewoon uh, oude vrouwtjes... die hadden verstand van kruiden en toestanden... Nou Willem de Redder heeft het een keer helemaal uitgelegd. Yeah. Die waren er niks kwaads van in de zin... maar ze waren een grote concurrent van de kerk. Ja. En de uh, kerken vonden dat niet zo leuk... en toen hebben ze die uh, vrouwen vervolgd. Ja, maar je, je moet... Het is want, want veel mensen die, die gebruiken heks als geldwoord. Hè? Ja, maar dat is er gemaakt, weet je. Vroeger waren het. Uh, ja, net dat je normaal naar de dokter gaat, of, of bijvoorbeeld in de Afrikaanse culturen naar, naar de shamaan. Gingen ze vroeger naar zo'n kruidenvrouwtje, of hoe noemden ze die vrouwen ook weer ja? uh, vroede vrouwen? En die zijn man of zo? Vroede vrouwen heten het. Toevallig had Willem het vorige week nog over. Toen we buiten stonden. Nou, ik ja, je... Vaak werd er ook van, van, van vrouwen, ou, hè, oude wijze vrouwtjes op, op de jongere generatie weer doorgegeven. Ja, ook dat. Ja. ja. ja, ja. 2 miljoen in Europa alleen zijn dat door de kerk uh, onder gebracht. Maar zelfs in de jaren negentig zijn er in Afrika nog uh, ja. heksen verbrand ver, ver ofzo, ik weet niet mm. zeker. Maar... Ja, dat, dus dat euh, is nog best wel recent. Want in uh, islamitische landen is hekserij ook verboden. Maar hekserij is heel wat anders dan duivels aanbidden. <kijkt> ja. Dat is heel wat anders. Ja, maar heel veel mensen weten het verschil niet tussen een pentakel of een Duivelsteken en een pentagram. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Er is ook verschil in jou. Ik heb ook zo'n hangetje gehad van een pentagram. Mm -hmm, nou, daar ja. kun je hele rare reacties op krijgen. Uh, uh -huh, ja, maar het ligt eraan hoe je hem draagt natuurlijk. Ja. De punt omhoog uh, is gewoon... Uh, ja, je hebt hem met ja, de, de punt naar beneden. Ja. ja. Hmm. Ik ben wel eens iemand tegengekomen, die had hem inderdaad uh, dus anders hangen. En toen, toen was ik een uh, jaar of twintig jonger en ik had er zelf ook eentje. En toen zei ik, hé, hey, je hebt een verkeerd omhangen en hij zo, hij zo heel eng. Ja, dat weet ik. Ah. <laughs> ja, ah. ja, <laughs> ja, <laughs> ja oké. Okay. Ja. Weet je maar die, die kerk heeft behoorlijk wat aanhangers in Nederland, hè? Ik, ik weet het niet. Ik kende ja. ook iemand die had een, had een omgekeerd kruis om. Hij had. En toen zei ik van, toen zei die ook letterlijk seswa se, se, se, soa, seswaivel soa of zo zei hij ook echt. Oké. Okay. Maar, mm -hmm. maar het was een metalhead, weet je wel? Die, die hebben vaak van dat soort uh, dingen, weet je wel? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Ja, in, in, in Nederland uh, binnen satanisme is uh, de Laveen-stroming is, is de grootste. Ja, behoorlijk wat, wat aan Ja. Ik heb zelfs gehoord dat vroeger uh, de Tempeliers uh, uh, duivels aanbidden. Heb ik wel eens gehoord dat ze uh, rituelen uitvoerden die eigenlijk niks met de kerk te maken hadden. Ja, dat heeft de die kerk. Die ga je met orders, weet je. Ja. Dat heeft de kerk uiteindelijk in de wereld gebracht... om samen uit te kunnen moorden. Ja. Ah, die werden dan machtig, hè, de tempeliers. Ja. Dat praat ik over duizend jaar terug zo. Maar ja, ze zeggen toch ook wel eens... Um, uh, dat uh, ook duivels of ook engelen... wel eens vriendschap sluiten met, uh, met engelen... of, of met, met hun, met hun uh, tegenovergestelde. Hm. Of zoiets dergelijks. Dat weet ik niet. Ja, want dat ja, is... Maar... Ik, ik, ik denk ook dat, dat, dat heel veel mensen. Ik ben, ik ben er zelf geen aanhanger van, maar ik denk dat heel veel mensen het idee van een Zaterdalskerk of een zeg maar Volgers. dat ze een heel, heel apart idee erbij hebben van, van goed en kwaad. En, maar het is juist. Ik, ik ken toevallig iemand die, die daarmee bezig is, zeg maar. En het is een pad van zelfontwikkeling. Hè? Het is niet, niet je. Uh, niet, uh, je, je weet van de duivel dat je er niet op kan rekenen, dat je, je tegen, tegenovergesteld van, god, je kan er niet op rekenen, je kunt het niet vertrouwen, dus bouw jezelf op, weet je wel? Ja. Uh, doe het zelf, doe het zelf, vertrouw niet op een hogere macht, want die kan wel eens heel wispelturig zijn. Dus het, ja. het is heel wat anders dan mensen denken, weet je wel? Van... Ja. Dus, uh, nou ja. Uh, als je hem, nou, zeg maar, de drie grootste godsdiensten neemt. Die hebben toch ook niet zo'n mooie reputatie in het verleden gehad. Maar eerlijk ja, het zijn. Mensenwerk. Ja, precies. Dus wat betreft, uh... Kijk, het is niet God God, God. God kan je niet de schuld geven. Het zijn de mensen die er een puinhoop van maken uiteindelijk. Niet God. Of je er wel of niet in gelooft, maakt niet uit. Ik bedoel, God, God kan je het niet kwalijk nemen. Het zijn de mensen. Hé, hey maak heb jij al die uh, YouTube social, me social media pagina aan jouw uh, jou account? Want YouTube wou toch een beetje Facebookerig gaan doen? Uh, nou ja, dat, ik weet in ieder geval wel, als, als ik naar mijn eigen video's kijk, die uh, worden, worden vaak uh, veel uh, meer bekeken op Facebook dan uh, op uh, YouTube de laatste tijd. Oké. Okay. Ja, op de een of andere manier, als ik video's daar op Facebook upload, dan heb ik grotere kans dat ze... Uh, uh, makkelijk duizend keer bekeken gaan worden en op YouTube uh, moet je dat maar net nog zien te behalen. Dat is een nou, uh, Ik moet zeggen, ik, uh, ik zag jou uh, dat filmpje wat je had gemaakt uh, bij Ridder Radio... is dus, uh, heel veel bekeken, zag ik. Ja. Gewoon veel meer ja. dan 300 keer of zo. Ja, die wel weer. En, ja. ja, inderdaad. Ja. Ja. ja, bijna 400. Maar er zullen ook wel veel uh, mensen die uh, geïnteresseerd van uh, de en de radio uh, bij zitten, denk ik, qua kijkers. Ja. Het filmpje is ook gedeeld hè, door Dread en uh, mm. andere mensen en ook door op Facebook gefilmd. En door mij. <laughs> en door jou, onder andere. Ja. Ik heb ook op mijn website staan. Z zijn dat uh, unieke kijkers? Of is het ook als iemand twee keer kijkt dat twee keer geteld wordt? Uh, ja, nee, is, nee, nee, nee dat... in, principe, ja, in principe als iemand een tien keer bekijkt, dus één iemand, worden die gewoon ook meegerekend. Ja, dat is wel jammer, uh, weer... want dan weet okay. je niet precies hoeveel unieke kijkers je hebt. Nee, dat weet, uh, weet je nooit. Als ik op mijn site kijk, dan wordt dat ook meegerekend. En dan ja. zie ik er honderd zoveel keer Den Haag. En, uh, en bijvoorbeeld, uh, zeg maar wat uh, Groningen, misschien drie keer of zo. En denk, hé, hey, dat mm. moet ik zelf geweest zijn. Dat kan niet anders. <laughs> <Ja>. <laughs> want ik moet natuurlijk terugkijken of het goed gelukt is, weet je wel. Dus ja, dan tellen ze dat helaas ook mee. Ja, wat, wat ik er zelf doe, meestal, ik kijk niet te vaak terug. Want dan weet ik ook in ieder geval dat... Uh, dat die views ook meestal wel kloppen. Ja. Uh, sowieso, ja, ik ga mijn eigen video natuurlijk ook niet, meestal kijk ik die maximaal twee, drie keer uh, terug ofzo. Ja, dan kijk, kijk ik meestal wel of het goed gelukt is, weet je? Of het ja, uh, netjes opstaat en dan uh, vind ik het oké okay, en dan laat ik hem zitten. Ja. Ik heb zelfs nog filmpjes van jaren terug er nog opstaan, waarvan ik niet eens wist dat ze nog bestonden. Maar... Oh ja. En het zijn er niet zo heel veel, maar uh, zelfs nog van de vakantie van 2009 zelfs. Hmm. Maar wat wel zo is, als je als iemand een video van je bekijkt en je drukt daarna op replay en je, blijft, je vervest pagina niet, dan kan diegene hem wel tien keer bekeken hebben, maar dan wordt het, niet, wordt het maar als één view berekend. Ja oké, okay. ja, dat is wel een stuk ja. eerlijker. Ja. ja. Ik heb, trouwens, ik heb, ik, heb, ik heb nog wel een, een, een tip. Omdat ik de maand oktober in feite zonder social media doe, ik heb mijn uh, Twitter en Facebook en alle accounts eh, tijdelijk uitgeschakeld. Ja. Uh, en alle appjes van mijn telefoon had gehaald en zo. Zware afkinkverschijnselen nou. Ja. <laughs> ja. Uh, maar ik, ik, ik heb... Ik, ik, ik, ik, ik zat dus van, ja, hoe haal, ik, uh, hoe haal ik mijn Facebook echt leeg, weet je wel? Uh, want ja, door de jaren heen post je natuurlijk veel, in mijn geval veel foto's, maar ook wel veel linkjes en teksten en opmerkingen op, op anderen en zo, weet je wel. Ja. En dan, uh, dan heb je natuurlijk wel het beste uh, dingen. Dus ik, ik was zat zo eens te googlen van, hoe kan ik in één keer alles wat ik ooit op Facebook gepost heb, in één klap verwijderen? In plaats dat je dingetje voor dingetje moet gaan aanklikken en op verwijderen moet gaan drukken. Ja, want je, nou, kan je, je kan je profiel alleen maar deactiveren en niet helemaal verwijderen. <coughs> Ja, daar is, is wel een link voor. Oké. Okay. Die, die is er wel, maar dat wat dat je niet gemakkelijk gemaakt. Hij okay. ik wou mijn profiel wel houden, zeg maar. Maar gewoon alle posts die ik er ooit op heb gezet, verwijderen. In één keer. Alles oh. in één keer. Wow. En, uh, nou ja, gemiddeld posten mensen zo'n 50, 60 dingen in de week of zo, geloof ik tegenwoordig. Uh, ieder, ieder commentaartje die je ergens op geeft, of iedere like, of iedere... Um... Ja, ieder ding wat je er zelf op zet, zij het een foto, een video of een grappig plaatje of zo, weet je wel. Ja. Dat, dat loopt natuurlijk aardig uh, aardig door. Dan dus zou je honderden, misschien wel, voor sommige mensen misschien wel duizend posts van de afgelopen, ja, vanaf het ja. begin dat je erop zit, tot, tot vandaag, zeg maar. Wat mij, uh, wat, mij, wat mij opviel, is dat als je niet, niet als je een like geeft, maar uh, als je uh, al, alles al het andere bu buiten het lijken, is dus dat verbluft, of dat geweldig. Of dat uh, grappig, dat wordt gezien als een reactie. Want ik kreeg namelijk ooit een keer een berichtje van u heeft een reactie gekregen. En er was dan gewoon iemand die het Klopt. geweldig vond. Wordt, ja. het, wordt als reactie wordt dat uh, gezien door Facebook? Klopt, nee, ik, ik, ik heb dus uh, wat, wat ik heb gedaan, ik heb dus even gezocht van ik wil mijn complete uh, alle Facebook posts die ik ooit gedaan heb, uh, wil ik verwijderen. En uh, toen kwam ik op een tip uit en dat heb ik gedaan en het werkt. Ik uh, surf met Firefox. En uh, in Firefox kun je een add-on downloaden. Die heet uh, GreaseMonkey. En dat is een soort uh, ja, script, is dat. En uh, dan start je je Firefox browser opnieuw op. En dan ga je naar de Facebook en dan ga je naar je persoonlijke pagina... waar al jouw posts die je allemaal hebt gedaan... netjes onder op een rijtje staan. Dan zie je het overzicht... van de posts die je dagelijks doet. En dan kun je... een, een script downloaden. Uh, en dat heet... Mass... Er zijn heel veel van die scripts, maar... Uh, greasy Fork is er zo één. Uh, en dat is een Mass Facebook... Uh, die, die, dat is een soft, stukje software... En die uh, gaat het voor jou doen. En dat Grießmonkey zorgt ervoor dat je op je Facebook-pagina een paar extra knopjes krijgt. En uh, daar staat dus de optie van: uh, welke post vanaf welke datum wil je alles verwijderen? Nou, nou dit is alles aangevinkt. En dus ook aangevinkt van: um, uh, um, nou ja, uh, wat ik allemaal verwijderd wil hebben. En dan druk je op Run. En dan laat je die, ga je gewoon koffie drinken en laat je de browser met de Facebook-pagina openstaan. En dan zie je gewoon dat die post van post gaat verwijderen, zeg maar. Okay. En uiteindelijk, uiteindelijk eindig je dus met een lege Facebook-pagina. Oh, nou dat uh, klinkt uh, niet verkeerd dan. Nee, dat is een makkelijke manier uh, om alles te verwijderen. En het, is, het zou ook een goede manier zijn, stel van je wil ooit bij Facebook weg, doe eerst dat. Weet je wel, ja. haal gewoon je hele profiel leeg, dan blijft er niks meer over. Daar heeft Facebook ook niks aan. En hoe lang doet hij daar ongeveer over? Want ik heb Facebook al, uh, al een een, een dus, heel veel. Uh, ik heb dit profiel wat ik van Facebook had, uh, heb ik in begin 2015 aangemaakt. En daar heeft hij een half uur over gedaan. Oh, dat valt mee. Hé, hey, Onno. Hé. Hey. Ha, ah, Onno. Goeie avond, jongen. Hoi. Hoi. Hey. Welkom. Welkom bij Aloha Radio. Ja. Ja, echt? Ja, maar, ah, ja, ja. ja, je bent bij de podcast van, uh, van, van Jaap. Is Sunset er nog? Ja, Hij ah, ja, okay. zit driftig te tikken. Oh. <lacht> nee hoor. Nee, dat was ik net. Was ik maar maar dat ja, was Bakers. Ja, ja nou. ik heb net ook zitten tikken. Ik had Jipster had ik een berichtje gestuurd via Facebook. Ja. Oh ja. <lacht> Misschien komt ze er ook wel bij. Ze hoeven alleen te accepteren en ze kan zo eh, erin. Dus. Ja, ik ja, Gypsy Star is de laatste tijd niet zo heel vaak online op Skype, merkte ik uh, wel. Dus het kan zijn dat, uh, dat ze wat minder actief is. Nou, ik had, daarom had ik ook een berichtje via Facebook uh, gestuurd. Want ik heb het uh, erbij gehaald, alleen ze moeten het nog accepteren. Oh, Daarvoor ja. kon ik er ook niet in de groep uh, erbij plaatsen. Ja. Dus... Uh... Ja, en Herman, heb je die ook nog? Uh... Uh, Herman. Ik heb hem wel in mijn Facebook staan, maar... Wacht eens even, of had ik hem nou wel in mee. even kijken hoor. Uh, hij was er vroeger alles bij op een Radio, weet ik nog. Ja. Yeah. Maar hij is er toch pas ook nog bij geweest, dacht ik. Even kijken ja. hoor. Niet uh, helemaal nog wat op de Radio? Volgens mij wel. Met, ja, met, uh, met Daan samen. Met Daan, Daan ja. ja. Was nog wel? Ik dacht dat ze toen een ton in de avond gestopt waren. Nee, nee. Maar nee, alleen hij had ook nog uh, altijd, hij deed ook altijd een half uurtje vrijdag op zaterdag nacht, dus half uur ja. Maar daar was hij wel mee gestopt op een gegeven okay. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja. Ja. En jij hebt nou je eigen programma aan Marcus, of? Ja, in principe zou ik dat samen met Donald gaan doen, maar Donald had helaas uh, last van internetproblemen, waardoor ik het eigenlijk dus een soort van uh, heb overgenomen, inderdaad. Maar wanneer hij terug wil komen, is hij altijd welkom, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dat is donderdag. Donderdag uh, tussen tien uh, en elf, dus voor, voor Daan en Herman, dus ja. Ah, oh, dan is het tijd dat ik een keer kijk. Ja. ja. Het uitzendschema van Redder Radio komt slecht met mijn werk, want of ik het middag moet, dan ben ik op het werk. Of, of ik heb nachtdienst, dan ben ik onderweg naar het werk. Of ik heb vroeger dienst en ik moet om vier uur, half vijf uit, dan lig ik al in bed. Oh ja, ja, ja, ja. Ja, Gerard heb ik ook weer naar geluisterd uh, afgelopen week. Uh, aardige, ja. aardige man hoor, ik heb ook al moeders toch? Ja. ja, ik heb hem ook gesproken, ja. Want ik herkende hem niet zo gauw. Hij zei: Ja, ik, ben, ik zat voor jou, zei hij, op de woensdag. Ja. Ik zei, oh ja, ja, natuurlijk. Ja. Wat ik ook vroeger leuk vond was, Heksentrap. Ja, ja. Dat was op uh, vrijdag toch? Woensdag. Woensdag, oké. Okay. Woensdagavond, Heksentrap. Ja. Dat is al een mooi tijdje geleden. Dat heb ik niet uh, gekregen helaas dan. Ja, ja ik dat, heb er nog uh, wel iets ja. van meegekregen, maar dat is dat alweer is een hele tijd geleden. Uh, uh, Sanfian was... en Sassafras. <laughs> wat, uh, dat moet voor 2012 geweest zijn, want Oh ik... ja, ja. Ja, dat zou best kunnen hoor want nou heb je toch uh, els en uh, en uh, hoe heet ze? Shobian. Shobian ja. op vrijdag toch? Uh, ja. Mm -hmm. ja, Die 10. zijn wel toegegaan van twee uh, uur naar één uur uh, trouwens. Ja. Ah, Oké, okay. ja, die zitten, zeg maar, van tien tot elf, hè. Dat is weggereid he? over. Ja. Dit lag gewoon een on -on. Nee. Oh. Dat, was even, dat was even pijnlijk dit. Ja. ja hè? Vooral als je een koptelefoon op hebt. Ja, inderdaad. Oh. Nou, ik heb het maar weer opnieuw gedaan. Contactverzoek sturen naar Jipster. Ik had al een, een bericht gestuurd via het uh, uh, ding van, uh, van uh, Facebook. Op mm -hmm. Facebook is ze sowieso al actief. Dus ik ben benieuwd. Ja, er is nog niet echt een goede vervanger voor Facebook, hè? Nee. Het wordt wel eens geprobeerd, maar. Hè, hè, promis, ik, ik zat op te zoeken waar is die vlieg nou hij zo zat, uh... ja. He. Jij dan weer gedeeld onno oh jeetje een pop die over zijn nek gaat of zo. Wat? Uh, een soort pop die over zijn nek gaat zo zo nou. Ik heb een pot, Dat is hem. Wat zeg jij nou ja? Nee, uh, Onno die zijn heeft mij laatst in vertrouwen verteld dat hij een oogje heeft op een van de rappende meiden. Nee jij man. Denk Wie van de drie? Van twee. <laughs> maar eh, uh, Onno, ik heb slecht nieuws voor je. Maar wel. Ja, ik denk niet dat ze echt op mannen vallen. Nee, dat had, ja. dat had ik al begrepen. Dat had ik want iemand zei van ze houden van elkaar. Oh, ja. Dus, ik uh, weet het niet, maar. Nee. Ja, dat denk ik uh... ja, wij, wij dachten eerlijk gezegd ook wel dat ze waarschijnlijk. Want ze zien er best wel uh, jongensachtig uit ook. Ja, ik Ja, dacht, ja het dat wil, dat wil ik... niks zeggen, hè. Kijk, het kan ook een vooroordeel zijn, natuurlijk. Ja, dat is wel. Ja, ik Never know, hè. Mam of nicht ook. Uh, ah! <laughs> Geen homo is. Nou ja, inderdaad, ik dacht altijd van Rudolf van Veen, weet je wel, die kok bij Carlo Nirene. Ik denk, nou, nah, die, die valt echt uh, op mannen, maar die schijnt van een vrouw en kinderen te hebben. Wie, die, die Carlo? Nee, die Rudolf van Veen, die kok die altijd bij Carlo Nirene ging koken. Oh, die kok. Leek altijd wel homo, vond dit, maar die bleek ja. vrouw en kinderen te hebben. Okay. Oh. Zit hij nog in de kast, je weet het niet? Ja, dat kan. Dat kan <laughs> altijd nog. Ja, dat kan wel, ja. Kennig, hè? Maar hoor je vaak hoor, dat mannen toch dan met een vrouw gaan en dat ze dan later ineens uit de kast komen. Ja, hebben ze soms al kinderen, zelfs hè? Ook. Ja, ja. Nou, dat kan. Of ze zijn biseksueel, dat kan je ook niet. Ja, doen. dat kan ja. natuurlijk ook, ja. Hebben. Veel mensen. Pats. Pats. Ja. Heb je hem al gevangen? Onno heeft hem gevangen. Onnooid oh, heeft hem gevangen. Wat oh. zeg jij? <laughs> <laughs> dat is wel een leuk oorspel hè, Onno, met de penis koken, hè, met Guus. Hè, <laughs> ja. Ja, was echt lachen, ja. <laughs> Goh, meisje geworden. Haha. <laughs> jongen, jongen. jij Hè? Nee, dat zei jij toch tegen. Gaat jij? Nee. <laughs> Oh. Jeetje, nee. ja, was, het ik was zou... echt. Ja, ja, Ik heb maan ook op mijn Facebook. Ik, uh, ik was uh, zondag, zeg maar de dag na redder uh, Benefidag. Toen zag ik ineens een man. maan, uh, die had zich aangemeld op mijn Facebook. Die heb ik er ook graag bij gedaan. Ja, wie is dat maan nou, hoor. Maan is die man ah, met dat baardje. Ja, dat paardje. weet je wel. Met die. Met die oorbel, weet je, met die, weet of zo'n ding, zo'n lang, uh, had zo'n, uh, lang, uh, pen door zijn oor, zeg maar. Oh, Guus. Is nee, niet, Gu ja, Guus heb ook een baard, maar, eh, uh, <laughs> Maan Ona heeft ook een baard. Ik hij zeggen echt een trol, joh. Ja, CPR was er ook, want dat was wel gezellig, hè, met CPR. Ja, ja. Uh -huh. En dat was ook weer. leuk. Hij je een beetje mild, voor jou. Wat zeg je? Eigenlijk een beetje mild van uh, jullie twee. Mild, ja, in, in het echt uh, wat viel, viel het best mee, hè? <laughs> <laughs> We hadden, we hadden geen, uh, geen heftige discussies meer uh, <laughs> <laughs> Ja, nee, nee, ik wilde wat zeggen, nee, nee, nee dat is... laat maar, laat maar. Maar nee, zeggen maar. Nee, niet belangrijk. Ja, met een live uitzending, uh, weet je, daar kan je nog wel eens wat zeggen, wat uh, mensen alleen kunnen horen die toevallig op dat moment luisteren. Maar dit is een podcast, daar kunnen mensen terugluisteren dus dan spoelen ze terug. Dus van, wat zei die nou ook alweer? Dat is weer een nadeel van podcast. Ja. Ja, daar, daarom zei ik ook, laat maar. Ja. Oh, oh, oh. Ik zie net dat uh, Netflix in Nederland concurrentie krijgt van uh, Amazon. Mm. Ja, ik heb ja, ik het... zie net dat Netflix. Leuk. Leuke oh. zin. Ja. O, ja, ik Amazon, ik dat was nog de... met die, uh, noemen ze dat, Open University, weet ik hoe dat programma heet... Dat was ook die man van Netflix uh, die was toen. Was, ja, was dat gisteren? Uh, was gisteren. Nee, gister. Oh, vrijdag. Gisteren ja. lag Netflix plat. Maar ja. toen, uh, toen heb ik nog zitten kijken. Dat was uh, Open Universiteit, weet ik hoe dat heet. Dat nee, was toen, uh... Uh, College Tour. Oh ja, ja. oh ja, College Tour, ja. En daar uh, was die mijn eigenaar, die was uitgenodigd ja. uh, van Netflix. Ik heb het uh, gezien. En hij is ook niet blij met Trump, gelukkig. Ik denk, nou toch nee, niet? Al... Ik heb je mooi nog gezien nog. Maar ik denk niet dat Trump het gaat redden hoor. Ik, nee. ho ik hoop het ook niet. Want dat, dat, dat, uh, ja, ik, ik vind uh, eerlijk gezegd die uh, Clinton ook niks. Maar beter dan die Trump. Want uh, nee, Als die, man, wel, als die man, man wereldleider wordt, dan krijgen we ja. oorlog zo en zo. Ik nee, kan, kan ook meer mensen die, die twee. Ja, er zijn meer kandidaten, maar ja, die maken veel minder kans. Ja, dat is... Een... is of Clinton nee, ja. of Trump. Maar ik, ik zou, uh, ja... Ik, ik vind Clinton ook niet alles, maar liever die dan, uh, dan Trump, ja. hoor. Ja. Wat dacht je van een derde termijn voor Obama? Nou, uh, van mij mag het, hoor. Ja. Ik vond Obama eigenlijk nog niet eens zo slecht. Nee, maar dat kan toch niet? Nee, nee, heeft, hij heeft nee, twee Ja, dat klopt, nee, ja. Dat klopt niet, nee, hij mag maar twee termijnen, inderdaad. Dat klopt. Ja. ja dat is wel jammer, inderdaad. Er kunnen en willen is het, uh... Maar er zijn echt een heleboel mensen, ja, ik heb, net, ik heb ook Amerikaanse vrienden... ...die zich daar heel erg druk over maken, hoor. Ja, logisch. Ja. Want uh, ja, is... die willen absoluut niet dat Trump het wordt. Eigenlijk ook niet dat Clinton het wordt, maar zeker niet Trump. Het is een keuze tussen twee kwaden. Ja. Ja, maar ja, ja. Vind, ik vind Trump een beetje Geert wildersachtig, weet je, een beetje, ja, de boel op de spits drijven. En, ja, ik uh... denk dat hij nog wel een tikkeltje erger is, hoor. Ja, dat, dat wordt gewoon oorlog met Rusland door hem, yes. denk ik. Okay. En uh, ja, als je ziet, uh, ik weet het allemaal niet, hoor. Uh, ik is... ik hou uh, me hart vast als die man president wordt. Ik vind het jammer dat die de andere gasten niet uh, aan bod kwamen ik had ik had Benny Sanders gekozen als ik Amerikaan was ja. zeker weten ja, ja. maar, ja, maar ben... Jacco, zou niet uh, Amazon zou ook een uh, mogelijke concurrent worden van Boer.com, heb ik gehoord een tijd geleden Ook oh, nog een keer ja dat ja. Zou, een, zou een hele goede concurrent uh, worden en uh, in, in, in, in dat idee, uh, Spotify uh, heeft Soundcloud gekocht. Okay. Oh ja, ja oké. Okay. Ah. Blijft SoundCloud wel bestaan dan gewoon als website ja. Of, ja? Ik, hoop niet, ja. ik hoop maar niet dat ze Sahala radio gaan kopen. Dat moet je ervoor daarvoor op zak het geld, joh. Wauw, Ik kan er weer aan de radio. Maar dan wordt het commerciële radio, weet je wel. <lacht> Kunnen we, eindelijk, kan... we... Kunnen we eindelijk commerciële muziek gaan draaien? Ja, dat ook wel, maar ja. ja, ja. Nee, het moet een hobby blijven. Ja. Toch? Ja. Ik, ik, ik vond het juist wel, wel interessant op een gegeven moment, ook met, en met YouTube natuurlijk, omdat het, en op de radio ook geen commerciële muziek gaat draaien vond het juist interessant om het te verdiepen in, in, uh, ja, hoort... in, die, in die Creative Commons muziek. Maar, maar Want... weet je wat het is? Je hoort muziek wat je op de gewone radio nooit hoort. Dat is ja. juist het mooie ja. van alles. Er zit best wel veel mooie muziek tussen. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, Sunset, heb je God HBO <coughs> ga stoppen? Zie je. Zeg je? Ja? HBO ga stoppen. ASM in Nederland. Oh ja? Ja. Wat o gaat stoppen? HBO. HBO. Oh. oh ja, oké. Okay. Een en ander HBO. Is het een grapje of niet? Nee, kijk maar, hier doen even als. Uh... Oh. Nou, ja, kan ik zo zien. Even uh, opzoeken voor je. Ja. Een video, want ik heb niet het idee dat dat echt iemand. Uh, mensen... 31 december stopt HBO. Waarom? Even kijken, oh, HBO Nederland stopt per 1 januari met uitzenden. Zich ook klanten hoeven niets te vrezen. De tv-aanbieder werkt aan een alternatief. ...om die series die daar populair zijn, toch aan abonnees voor te blijven ah. Het ja. moederbedrijf van Ziggo, Liberty Global, is deels eigenaar van HBO Nederland. De zogeheten licentie is exclusief. Dat betekent dat abonnees van de concurrent KPN geen toegang meer krijgen tot HBO. Dus kort gezegd, HBO zou voor Ziggo klanten gewoon blijven en voor KPN klanten is het weg. Ah oh ja. Oh ja. Dat is een opsteker voor Ziggo. Ik heb Ja, maar. Ja. Ja, Hij ja, ja, komt nu aan. Dood, rond Ja. Haha. Ja. hier <laughs> oh, hè? Nou, hè? Nee, ja, <laughs> de hele de dag het brandsalarm af. Maar dit is ook erg. Dat had uh, een bij een... experimentele uitzending zo, hè? Ja. <laughs> ja, dat is wel weer mooi. Een ja. Beetje dfm stijl hè? Ja, <laughs> ja. <laughs> ja, Bedankt, uh, Onno. <laughs> We moesten zonder jou. Nou, wij, wij, hebben, wij kunnen hier niet eens een Ziggo hebben. Dus Ziggo wordt hier maar, niet uh, echt gevonden. Maar het is dus eigenlijk gewoon uh, met... Uh, bedrijf van Ziggo verbonden, begrijp ik. Ja, de, de, het moederbedrijf wat, wat uh, Ziggo bezit, zeg maar, Ziggo is ook maar een van de vele. Ja. Uh, datzelfde bedrijf heeft ook HBO. Oké. Okay. Liberty Bell heet dat bedrijf. En, uh, nou, dat, die hebben dan weer diverse bedrijven, waarvan Ziggo en, en HBO de, de Maar circuit. wil HBO dan niet uh, meer verkopen dan eigenlijk? Uh, het zou gewoon wel een, uh, omdat het zal gewoon wel een exclusieve deal uh, worden. Maar we hebben altijd nog uh, Putlokker, daar kun je alle series gewoon bekijken. Dus, uh, ja, dat is waar, ja. Wat seizoen? <laughs> daar staat alles op. De hele serie, ja, he, hele seizoen. Het is gewoon een website. Ja? Moet je de link in de chat zetten? Ja, goed. Er staan, alle, er staan echt alle, ik weet niet of je hier zelf een voorkeur voor een site hebt. Of een serie die je volgt? Ja, dat heet ook al, ja. Kijk uh, maar trouwens. Nee. Even kijk, ik moet hem even opzoeken. Uh. Proost. Zo, kan je dat eigenlijk maar hier horen? Ja. Zo, joh. Ja, ik heb mijn condensatormicrofoon aan. En eh. Uh, en hé. Uh, hey. ja. Oh ja, Orphan Black. Ik heb een uh, condensator microfoon. Ja, zo val je door de mand, uh, ja. En, uh, en als ik uh, vijf meter vanaf sta, dan hoor je het nog. Want zelfs het piepen van de deur kan je horen hier. Zo. Ja. ja. Hoor je? ja. ja. Ben, hij uh, staat in de. Hij komt er nu aan, in de chat. Horen jullie ook ja, okay. de. De tweede ding. Pop. Oh, ik zie wat. Uh, ik zie iets joh. Even kijken hoor. kon geen verbinding. Oh, dat is uh, nog ik steeds. Oh, Tommy. Oké. Okay. Ik zie nog steeds dat uh, ding contact zoekt met Bobby en met uh, uh, Guus. Probeer en te maken. Waar surf je mee, uh, Sven Chrome of Firefox? Uh, meestal Firefox. Oké. Okay. Dan kun je een, uh, een, een, uh, een add-on downloaden. Die heet Video downloaden. En dan kun je de series ook bewaren. Oh, nou ah ja, dat hoeft niet per se, maar... Dan kun je je hele harde schijf volklempen. Jee. <laughs> video downloaden. Volgens mij staat mijn computer al vol uh, genoeg. Oh Jaap, je hebt de reactie van een grote YouTuber op je baardvideo op YouTube. Oké. Okay. Hij ja, heeft uh, bijna 20.000 abonnees, ik ken hem toevallig wel, een beetje. Ah. ah. Grappig, nou leuk. En die heeft ja. zich gemeld bij mij? op. Uh, nou, hij, hij, ik zei hahaha mooie baard, had ik gereageerd. En hij reageerde op mij van, goed dit hè. <laughs> ja. Ow, oh, au au ow. Au, ow. Au. Au. Ja. Sorry een wandelende kat over mijn panty. jee okay. okay. Lekker. <laughs> <laughs> zonde Allemaal live hè? Live. Ja. Yeah. Uh, allemaal uh, uh, live. Ik zie ze tegen mij? tegen mij? zij zien mij? zitten ze mij? jij mij, be nou beter, ja, beter, be beter dan altijd dan op je pen uh, die <laughs> Ja, dat lijkt me heel spannend. <laughs> ja. Windows 10 kwam van de week weer met updates, oh. hè? Tuurlijk mm. lang oh. Langer. Ja, ik had ja, wel, Jacob. Uh, was vrijdagochtend was dat geloof ik, hè? Oh jee, daar ben ik te klos. Want ik heb zo'n kleine tablet, weet je al? Zo'n. Ah, uh... uh, Video downloaden? Ja, de, als je, dat is een add-on voor Firefox, en wat die doet is, uh, die zet bovenin op de pagina een downloadknop, zodat het filmpje dat je aan het kijken bent, dat die op je harde schijf komt te staan. Zo mm. kun je dus compleet seizoenen van je favoriete serie uh, sparen. Okay. En weet je ook toevallig hoe je BBC iPlayer vanaf Nederland kan kijken? Ja, moet je een add-on op Firefox doen die, um, zeg maar, die jouw regio um, uh, verbergt, waar jij vandaan komt. Als je in, uit Nederland komt, kun je op iPlayer kun je geen uh, filmpjes zien. Mm. Maar als je dat ding wijs kan maken dat je ergens anders in de wereld vandaan komt. Bijvoorbeeld, je yeah. hebt zo'n ex zo extensie die heet uh, Hide My Ass. Hide My Ass? Hij, hij is naar... mij eens. <laughs> <laughs> en uh, en dat is dan, dan, dan dus zit jou in het <tie> internetwerk. Ja, ik heb al gehoord van de proxy, hè, ja, maar. Ja, dat, voor, voor mij is het uh, Grieks om te zeggen wat je allemaal zegt, maar goed. Ik ga hem even voor je opzoeken. Ja, even uh, Geef mij maar de Jip janneke versie. <laughs> ja. Geldt van mij ook hoor <laughs> mm. Het klinkt allemaal zo makkelijk hè? <laughs> ja. Okay. Floops, is is, is echt? Ja. Hey, hoe lang ga je door met de uh, podcast? Uh, uh, zolang jullie er uh, zin het in hebben. leuk om dadelijk weer even gewoon. Hey, laten we houden op tot tien uur of zo. Is dat goed? Hey, even, even in het wild weer te praten zeggen. Oké, okay, oh, dat kan ook. Want uh, kijk, het, we zijn nu bijna anderhalf uur bezig. Als we nou zeg maar vijf, over vijf minuten stoppen met de uh, podcast. Ja. Is dat goed? Ja, meneer, wat zijn je hoe laat? Het is nu uh, vijf half tien, dus als we hey, zeg maar half tien... Hé, even raad het geluid. Is je vinger al op, op, op je bureau ofzo. Oh jee. Oh, bus springelt. Je rits, je doet je rits open. Rits? Dat klinkt ook niet zo. Oh nee. Uh... Is dat een bekertje? een bekertje? Plastic bekertje. Ja. Volgens mij. Je muis. Nee. Muis. Nee. Vol, volgens mij, volgens mij, als ik heel goed luister, probeert ze een doosje open te krijgen. Nee. Oeh, daar kwam kruipje over een schoolbord. Rietje. Wat? Rietje? Rietje? Rietje. Ja. ja. Een rietje? Een rietje? Oh, een rietje in een beker. Oh, zo'n rietje in zo'n milkshake. Uh, ja. ja. Ah. Oh ja, wat goed van jou, Olle. Ja. Zo dan. Ja, nou wordt het, het duidelijk, een rietje. <laughs> nou, waarom is het dan ook zo rijk, hè? Omdat hij al, al die spelletjes al verwindt op radio's natuurlijk. Ja, Olle, dan kun je wel meedoen met uh, ja. ratisch geluid. Ja. ja. Of niet. <laughs> Geef ons ook wat geld, hè, als je wat wint. Ja. Ja. krijg ja. ik? Oké, okay, voor de luisteraars, voor de luisteraars ga ik zeggen: we gaan hier nog even door, dan ga ik wel even het geluid van Skype wegdraaien, dan ga ik een muziekje draaien voor de podcastluisteraars. En ik blijf wel online, maar dan kom ik na het muziekje, kom ik bij jullie terug. Oké. Okay. Is dat goed? Dus ik neem, uh, ja, uh, ik kom, we, we blijven nog wel even online, maar ik ga de opname stopzetten zo. Dan ga ik voor de luisteraar muziekje draaien, dus dan draai ik jullie weg, het geluid. Oh, ja. Zo neem ik afscheid van Sunset, dankjewel Sunset. Jacco, dankjewel. Marcus en Tommy, dankjewel. En ook voor de luisteraars. En uh, hartstikke bedankt uh, voor jullie deelname. En ik uh, zou zeggen tot de uh, volgende keer. Woensdag hebben we weer een podcast. En die wordt dan uh, ja, over een kleine half uurtje. Zult u wel beluisterbaar zijn op de site www.aloha-radio.nl dan gaan we nu een muziekje draaien. En uh, ja mensen, dat wordt een heel mooi liedje. Prachtig nummer. Van Jerry Harris met Redding al over en dan neem ik ondertussen afscheid van jullie. Neem ik al, alvast afscheid van jullie. Het is vandaag uh, zondag 2 oktober 2016. Anderhalf uur Aloha Radio. Voor week 40 tot uh, aanstaande woensdag en dan is het alweer de 5 oktober alweer. Mensen, bedankt voor het luisteren. En tot volgende keer. 12%. Great leader, your time is now. I take out well you, your situation. The structure is overland Confusion, aggravation, deserves to live, yes. It's spreading all over. It's spreading all over. It's spreading all over. You can run, you can hide, judgment time is now. You got pay for the things you've done. Confusion, aggravation, resistance. Yes, it's spreading. Yo Radio